Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Trafalgar Square in Londen hebben honderden mensen de aanslag van gisteren herdacht. Tijdens de herdenking staken inwoners van Londen en toeristen samen vaccinelichtjes en kaarsen aan op het plein. Er waren toespraken en er werd een minuut stilte in acht genomen. De Londense burgemeester Kaan sprak van een aanslag op onze gedeelde waarden. Minister van Middellandse Zaken Rudd benadrukte dat het belangrijk is de terroristen te laten zien dat ze ons niet zullen verslaan. Bij de aanslag in de buurt van de Westminster Bridge kwamen drie mensen om het leven. Een lerares, een Amerikaanse toerist en een politieman. Ook raakten veertig mensen gewond. De dader is een man van 52 uit Kent, Khalid Massoud. Hij is doodgeschoten. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben een middel gevonden om veroudering terug te draaien. Het middel is nog niet getest op mensen, alleen op muizen. Die werden fitter, alerter, kregen een vollere vacht en hun organen gingen weer beter werken. De stof die door de onderzoekers zelf is ontwikkeld... pakt de cellen aan die een rol spelen bij veroudering. De onderzoekers denken dat de stof ook kan helpen tegen sommige vormen van kanker. De onderzoekers benadrukken dat ze niet streven naar het eeuwige leven... maar dat een langer leven zonder kwalen en in uitstekende gezondheid prachtig zou zijn. Bellen naar de klantenservice van een bedrijf waar je al klant bent wordt goedkoper. Minister Kamp wil de wet wijzigen. Het gaat om telefoonnummers die beginnen met 090. Nu kunnen bedrijven waar je al klant bent er nog maximaal 1 euro bovenop doen. Maar dat mag niet meer van het Europese Hof. De wetswijziging moet op 1 juli ingaan. Het geldt niet voor bedrijven waar je nog geen klant bent. En andere 090 nummers zoals spelletjes en sekslijnen. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Minimum temperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Dan wordt het 12 tot lokaal 16 graden. In het weekend afwisselend zon- en wolkenvelden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, die was toch ook bij de Rob Akdalwoord geweest? Ja, maar dan wel drie jaar terug, vrienden. Dit waren Baptist. Een nummer, dat nummer heette Evolving. En nu schijnt er ook nieuw materiaal te zijn. Dat wisten de gasten van vanavond mij te vertellen: dat er gewoon nieuw werk is van Baptist. Zwaar werk, maar dat kan ik dus niet, niet draaien. Ja, het komt binnenkort eraan. Maar dat hebben we begrepen. Dus uh, goed, welkom bij deze Alternative FM. En natuurlijk dank aan Thomas de Jong. Die nogal wat, uh, ja, wat verhalen heeft over Facebook en live. Want dat kunnen we dus uh, eigenlijk ook, weet je. Dan uh, zet je dus je mobiele telefoon neer. En dan zeg je, ik ben live. En dan uh, laat je die kop van mij uh, zien. En dan zeg je van, nou, ik doe nu Alternative FM. Leuk, maar Facebook is er niet uh, erg gecharmeerd van als je een hele uitzending uh, dan doet. Want dat heeft dan weer te maken met auteursrechten van de muzikanten. Nou zal dat uh, bij ons niet zo 1, 2, 3 in de vaart lopen als wij een deal sluiten bijvoorbeeld uh, met uh, onze gasten. Hè? Dan kunnen we dat uh, misschien een keertje doen. Maar uh, we beginnen er nog niet aan. Uh, welkom bij deze alternative in Ik uh, heb al uh, onthuld dat wij gasten hebben vanavond. En die gasten zijn Dylan en Maaike, oftewel Lo... Edict Sound System. En ook dat waren deelnemers bij de Rob wordt En wel van, ik dacht, twee jaar terug. Toen hebben ze meegedaan. Zeer, kijk, ik krijg een bevestigend knikje. En het is de vierde keer dat uh, Dylan hier is. Tweede keer dat Mike er is. En daarvoor uh, heeft Dylan nog in, uh, in de haast nog eens een keer een soortement van zie uh, It uh, gedaan. Maar dan bij Alternative FM. Ook wel eens leuk. En uh, de tweede keer, dat was uh, nog in een setting. Zoals we dat een beetje kennen. Ten tijde van de Rob wordt. Nou, uh, dat betekent uh, dat wij dus ook uh, gewoon een beetje leuke liedjes uh, ertussen door gaan draaien. Uh, nu wordt er nog uh, een beetje gewerkt aan uh, het materiaal. Of uh, ja, uh, aan de instrumenten. En uh, wordt er zo direct ook nog een en ander getest. Waarschap mij weer de gelegenheid. Om in ieder geval weer muziek uh, te gaan draaien. En dat doen wij. Bijvoorbeeld met het nieuwe werk van deze groep. Die gedragen wordt door Annika Bokshoorn. Wie is dat? Nou, Zij heeft in 2009 meegedaan aan de Bens finale van de Grote Prijs van Nederland. In die finale ging een groep uit Rotterdam... beter bekend als de Cosme Carnival met de prijzen aan de haal. Die kennen wij natuurlijk heel goed hier bij Alternative FM. Want die hebben we veelvuldig gedraaid. Maar Annika speelde toen ook in de finale. Daarna... Heeft Annika, dat is ook leuk, uh, heeft zij de enkele presentaties gedaan voor de grote prijs. Namelijk in de voorrondes. Uh, toen uh, heeft zij ook uh, de, uh, ja, min of meer de muzikanten geïntroduceerd. En de boel aan elkaar gepraat. Maar ze kan dus veel meer. En dit is een van de dingen. Long Shot heet dat nummer. You Case scenario van Rogier Pelgrim hebben we nu net uh, even uh, kunnen horen. terwijl uh, op de achtergrond uh, hoor je de mensen al een beetje zich helemaal aan het in... Ja, ga maar rustig door hoor jongens. Laat je, laat je niet door mij afleiden. Maar die zijn al bezig om straks warm te draaien. En dan gaan we het echt voor het echtje doen. Ik zei het al, Cold Case Scenario. Dat is van het album wat Rogier onlangs heeft uitgebracht. Birds and Busy People. Ook nu weer met een crowdfunding actie bij zijn fans. En dat dat wel aangeslagen is, blijkt wel. Ik heb begrepen dat hij ook in het Luxor Theater in Arnhem. dat hij daar de boel heeft gepresenteerd. of nog moet presenteren. dat is nog maar even de, de vraag. ga ik eens even stiekem kijken. want ja, je weet het maar nooit. straks zit ik te vertellen dat het al geweest is. terwijl het nog moet komen. even kijken hoppa. Rogier Pelgrim. maar ik weet dat, hij, dat dat album al. ja, min of meer al uitgebracht is. Ehm. Um, Inmiddels zijn er ook al de nodige interviews, uh, sessies die hij heeft uh, afgewerkt. Want ook dat uh, hoort erbij. ja, naja, het, heeft, het, heeft het is al geweest. Um, deze week, nee, tweeënhalve weken terug was de release van dat, uh, van dat album. Daar heeft hij het gepresenteerd. En uh, we zullen straks ook nog een track gaan draaien. Wie dat ook gedaan heeft. Um, ik meen dat dat uh, nog uh, anderhalve week, dik anderhalve week uh, geleden was. Twee weken terug. In het, uh, in het uh, tweede weekend van maart uh, heeft Lenya uit Rotterdam dat ook gedaan. Met een echt compleet album. En dat nummer dat heet, uh, Ja, we gaan er ook, uh, ook daarvan twee, al, uh, twee nummers draaien. De Hatch heet dat uh, album. En een van de tracks uh, die erop uh, te vinden is, dat is Song to the Other Girl. arms, roses red I had your baby in your bed En dat was er. I Have The Key. Dat, uh, dat heette uh, van LNMA uh, te zijn. En ik was ik even driftig aan het zoeken van het uh, Veggie Patch in the Desert. Dat is t, uh, de laatste EP. En uh, dat vormde eigenlijk een drieluik. Uh, waardoor Veggie Patch in the Desert een compleet album uiteindelijk is uh, geworden. En, want de vorige uh, um, tracks... Of vorige gedeelte van het, uh, van het album, of EP's die zij het heeft gebracht, dat waren twee EP's met verschillende nummers: Sheep for Fiber and Stairs, Race Children en Faggy Patch in the Desert. Dat is eigenlijk alles bij elkaar opgeteld uh, met vier nieuwe nummers. En die vier nummers daar heb je er dus één van gehoord: I Have the Key. Die andere uh, drie zijn Vegetated Kindness. The White Dove Sneeze, die hebben we nog gedraaid uh, twee weken terug. En Your Local Prayer Booth, dat uh, zijn uh, de nummers die erbij hoorden. Uh, bijvoorbeeld Houses, Horses en Barbed Wire, dat is uh, van dat tweede gedeelte. The Stairs, Raised Children and Sheep for Fiber, dat heeft uh, bijvoorbeeld uh, The Misters and the Pictory Game. En Hold My Heart, Trumpet and Flones, uh, dat soort nummers. Die uh, vertellen allemaal eigenlijk een compleet verhaal. En dat was ook de gedachte om ze in drie verschillende delen uit te brengen. En uiteindelijk heb je dan, als je alles bij elkaar hebt, een heel album. Nou, deze man die heeft uh, nogal even wat... Uh, die laat op zich wachten, maar uh, nu zal het er toch, denk ik echt van gaan komen. 30 maart zal hij hier gaan komen. Dan uh, gaan wij Ruud Houweling verwelkomen hier bij ZFM Zandvoort In het uh, programma wat wij dan doen. Uh, Ruud Houweling heeft... Uh, zijn eerste echte uh, solo album uh, gemaakt. Dat heeft hij, uh, vorige maand heeft hij dat uitgebracht, in februari. En uh, dat album dat heette Erasing Mountains. En laten we dan ook maar eens het titelnummer er even bij pakken van, uh, van Ruud. En dan uh, hoor je dus hoe het klinkt. Het is uh, zeg maar Engels-talig in het Nederlands polderlandschap. The ocean breathes eternity just like Was hem Ruud Hauwing. Uh, hij heeft uh, ooit ook uh, de band Cloud Machine gehad, en die zal het menig ZFM-luisteraar denk ik nog wel kennen, want in het uh, programma wat uh, wij uh, hebben opgevolgd, want wij uh, zijn de opvolgers van een programma uh, ZFM breed, bij Wilco Toebak en uh, bij Martijn van Baafelgem. Daar is, is Cloud Machine ooit uh, wel eens in het programma geweest, en nu komt Ruud gewoon alleenig. Uh, geen nood, hij komt uit antwoord. Dus uh, wat uh, zal het uh, dan schelen? Het zal hooguit vijf minuten duren. Over Erasing Mountains, dan denk je van ja, hij heeft, uh, dat, dat is natuurlijk een beetje in de traditie van folk en pop. Dat uh, is een beetje het uh, verhaal. En uh, dan moet je maar uh, de recensie van Menopot in uh, de Volkskrant uh, lezen. Want dat was een uh, weergaloos uh, stuk wat hij geschreven heeft over dat album. Dan kom je uiteindelijk uit bij een andere uh, groep. Die ook van een behoorlijk kaliber is geweest. Maar dan praten we over de jaren tachtig. En over bergen gesproken. Zij hebben er ook een uh, eentje gemaakt in 1987. de Nits en In the Dutch Mountains. I was in the valley. Coming home late at night From the Dutch mountains I was standing in a valley of rock Up to my belly in a early fog I was looking for the road To a green painted house In the Dutch mountains In belly of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. In the Dutch mountains. What's wrong? Je moet toch even... even uh, maar, zit, ja, nee, je zit nu even een beetje... Bemoei je niet met mijn zaken! <laughs> fijn en fijner, ik. Er zit, zit nog een deel van, van mijn Dutch Mountain zit hier, uh, zit hier af te kappen. <laughs> ik uh, ben blij dat hij er is, maar af en toe bemoeit hij zich met dingen waarvan hij denkt... Nou, uh, kijk, als het goed is, uh, moet ik nu, eens nu aan de andere kant een podium uh, krijgen. Ja, zie je, kijk, uh, dat, dat krijg ik dus. Ik krijg het echt wel, hoor. Kijk. Ik krijg het echt wel. Uh, ze staan uh, klaar. Uh, ik, uh, ik heb het over de uh, Low Ericss Sound System. Want uh, zij hebben ook een EP uitgebracht. Niet zo lang geleden. Dat nummer dat heet. Of uh, de EP heet Transitions. Ja, hè? Ze zeggen goed. Ja, zie je. En uh, nou ja, we hebben ze uh, meegemaakt uh, tijdens uh, de Rob Akdowort. van uh, een aantal jaren terug. Twee, twee jaar terug als het goed is. Ik uh, meen in de uitgaven van uh, 2014 of 15. Of ja, 14, 15 is het geweest. Dat weet ik bijna wel zeker. En uh, in ieder geval, dat uh, was het jaar dat ze dus uh, hebben meegedaan. En ze kwamen er toen als uh, een van de runners-up, geloof ik. Kwamen ze zelf... Zo... Nee, als... We... Nou, daar hebben we het zo wel over. Laten we maar eerst dus gaan beginnen over uh, het uh, verhaal uh, van wat ze hebben gemaakt. Ik, ik, ik, ik laat me helemaal verrassen. Uh, begin maar gewoon bij het begin. En ik weet niet uh, wat, wat er gaat uh, komen. Uh... Laat we maar horen. Uh, dat, is, dat is zeker van de laatste EP. Ik ga eens even kijken of ik hem uh, er even bij kan trekken. Want volgens mij moet het... Uh... Even kijken hoor, of, uh, of dit hem is. Want uh... nee, dit is hem dus niet. <laughs> dit is, uh, is, tra uh, is Transitions. Maar volgens mij is het, uh, uh, is het wel een van de, van de nummers van de EP, geloof ik. Hè? Niet, niet. Nou, dan, dan, dan, dan, dan weet ik het ook niet. Maar goed, laat maar we gaan gewoon voor verder met, met nog meer low edit sound system. I feel so alone, but I don't wanna be on my own. Sadness is all I've known en I've lost my way. So... go Run me home Jazekers, uh, nou, nu ze toch een beetje de smaak uh, te pakken hebben, zullen we dan toch ook maar gelijk met een volgend nummer uh, beginnen. Ja, We zitten dan nou toch in een, uh, een soort van. Uh, rustige vibe. En dat heeft ook te maken met de start van de lente die afgelopen maandag om half twaalf is begonnen. Dus wederom Low edit Sound System. It's an overdose Een, een sample van een stemmetje in. Uh, trouwens, dat andere nummer wat, uh, waar Mike net de vocale bij deed, dat heb ik herkend. Volgens mij was dat ooit dat, uh, dat werk wat uh, DAX ooit uh, deed. Ja, zie je, kijk, dat, dat, uh, dat was ook uh, ergens uit uh, de Rob Agda-award uh, van twee jaar terug in de voorronde. Toen heb ik dat uh, gehoord, dat nummer. En dat klonk inderdaad als een klok, maar. Ja, uh, wat else is nu? Denk ik, uh, of je nou een vocale uh, van, van wie dan ook uh, neerzet. Het uh, blijft een apart uh, nummer en uh, dat is het zeker. Uh, zo dadelijk gaan wij uh, natuurlijk ook even met het uh, tweetal, met het immabele tweetal uithalen Halem even praten. Want ja, het moet natuurlijk ook uh, gezegd worden met de, de EP op zak: Transitions, daar moeten we het, uh, moet het zeker over hebben. Uh, en natuurlijk uh, komen er nog uh, een aantal nummers uit uh, de toverdoos van uh, Dylan en Mike uh, in het tweede uur. Dus we hebben er nu net drie gehad. Dus we gaan uh, ook in het komende uur daar nog wel uh, wat aandacht aan besteden. Nou, dit zeggende hebben we natuurlijk nog uh, een Kersvers Nederlands Talig gewend. Die hier, uh, die hier al een tijdje uh, ja, een paar weken, sinds een paar weken ook deel uitmaakte van het programma. Het nummer wat ze hebben uitgebracht. De band is opgebouwd rondom Sophie Platenkamp, Sophie Veline. Want een aantal jaren geleden hebben zij, nou, dat is ook alweer zes jaar terug, hebben ze examen gedaan aan het conservatorium. Zij en onder meer LNM, die je net ook al in dit programma hebt kunnen horen, was Sophie bezig met haar eigen Nederlandstalig werk. En uh, met Capgrass, en dat was wat theatraler. Uh, Capgras uh, bestaat nog wel, maar niet meer in de vorm... zoals we dat uh, hebben gekend uh, toen Sofie daar nog uh, deel van uitmaakte. Maar Sofie zat niet stil en heeft nu ook weer een band geformeerd. En dat is dan weer een afgeleide van Sofie Veline. Hoe kan dat ook anders? En dan kom je uh, bij Nederlands talig werk uit. Want ja, uh, en dat is ook heel apart. Uh, het aparte zit hem in dat het uh, ook haast elektro is... En dat zul je ook gaan merken aan het, uh, aan het nummer wat je tot aan 9 uur gaat horen. Dat nummer dat heet, uh, trouwens, dat heet Staakt. En, -da -da -da -da -da -da. en dit is hem dus. Rode wangen, lippen getuid rijden we, rijden we, rijden we steeds maar rechtdoor. Steeds maar rechtdoor.